2 uur. Dit is Radio 1, met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Goedemiddag, straks in Radio 1 vandaag. Sporters in Sochi die twitteren zich suf, maar willen we het allemaal eigenlijk wel weten? Nou, wat we wel willen weten is metadata, die worden namelijk verzameld, zo weten we. Maar moeten we dat erg vinden? Ja, en het belang van een goede serenade. We zijn er vanuit Café de Kroon in Amsterdam aan het Rembrandplein. U bent van harte welkom zometeen na het NOS Journaal met Gert Gluk. Kort voor de openingsceremonie van de Spelen in Sochi heeft premier Rutte een ontmoeting gehad met president Poetin. Aan orde kwam onder meer de omstreden homowetgeving in Rusland. Wat Rutte heeft gezegd is niet bekendgemaakt, correspondent David Jan Godfroid.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 Ook IOC-lid Camille Eurlings had een gesprek met Poetin. Eurlings zei tegen de Russische president... dat hij hoopt dat de Spelen niet alleen een sportief succes worden... maar ook een toonbeeld van vrijheid en tolerantie. Nederland heeft een zware delegatie in Sochi. Niet alleen premier Rutte is bij de openingsceremonie. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. In België is een onderzoek gestart naar een groep Nederlandse voetbalsupporters... die woensdag betrokken waren bij relletjes in Oostende. De voetbalcel, een dienst van het Belgische ministerie van binnenlandse Zaken... heeft 43 Nederlanders in het vizier. De bekerwedstrijd tussen Oostende en Lokeren werd woensdag korte tijd stilgelegd vanwege onrust op de tribunes. De voetbalcel wil niet zeggen waar de Nederlandse relschoppers vandaan komen. De voorzitter van de Lokerse supportersvereniging zegt dat het aanhangers van NAC zijn. Koperdiefstal op het spoor is vorig jaar met 40% gedaald, zegt spoorbeheerder ProRail. De daling komt onder meer doordat er vaker en meer bewakers langs het spoor lopen. Dat heeft volgens ProRail ook geregeld geleid tot aanhoudingen. Verder zijn er extra camera's, bewegingsmelders en hekken geplaatst. Ook de identificatieplicht bij het aanbieden van koper aan metaalhandelaren lijkt zijn vruchten af te werpen, zegt ProRail. En daarnaast speelt mee dat de prijs van koper het afgelopen jaar is gedaald. Desondanks vervangt ProRail de komende tijd koper met materialen die minder opleveren, bijvoorbeeld aluminium. Minister Ascher en de regio Groningen trekken samen 2,5 miljoen euro uit voor mensen die hun baan kwijt zijn door het faillissement van aluminiumfabriek Aldel... Geld is bedoeld om zo'n 600 werklozen aan een nieuwe baan te helpen. Zowel werknemers van Aldel als van toeleveranciers. Asje draagt 1 miljoen bij, de rest wordt aangevuld vanuit de regio. Het bedrijf in Delceil ging eind vorig jaar failliet. Opnieuw is een zeldzame vogel in Nederland gezien. In het Zeeuwse dorp Wemeldingen zagen mensen vanochtend een roze pelikaan. De vogel is bijna nooit in Nederland. De laatste keer in Zeeland was in 1975 bij de Grevelingen. De vogel is niet gering, schuw en heeft een intact pak. In dierentuinen zijn vogels, zijn vogels altijd geringd en gewend aan mensen. Het weer vanmiddag is nog regen. Geleidelijk wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Later klaart het wat op. Het is 9 graden. Er is kans op zware windstoten. Vanmiddag draait de wind naar het westen. Ook in het weekend regent het van tijd tot tijd en staat er soms veel wind. In de nacht naar zondag kan het even stormen aan zee. En de automobilist al massaal op weg naar de opening straks van Sochi. Kees Kwaks van ABB. Dan staan ze nu op de A13 toch wel in de file, Bas. Richting Rotterdam vanuit Den Haag. Maar de oorzaak is een ongeluk. Een ongeluk bij de afritten Berkel en Rode Reis. Er zitten twee auto's op elkaar op de linker rijstrook. Er staat 8 kilometer file vanaf Delft-Noord. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan?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 Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Maar vanuit de Kroon in Amsterdam en Rembrandtplein bent u welkom Rob de Wijk over spioneren op grote schaal. Plasterk heeft het er maar moeilijk mee. En die hans jan -maat, was dat nou echt zo'n foute griezel? Hmm, verder Barbara Barend, Jaap Stalenburg, Margriet van der Linde Amba Zegge... Kees Boman, Gijs Rademaker en Serenadezanger Roy Angelo. En Ricky Kroonen en Bent. Tot 4 uur, 4 nummers gericht Rikki Konen. Dat wat uitgebreider en langer dan deze uh, nummers. Maar onze eerste gast, Suzanne. Ja, dat is uh, Jaap Stalenburg. Daar gaan we het over, uh, met jou Jaap gaan we het hebben... over die uh, schaatsers die uh, nu in, uh, in Sortie zijn. En al die andere jonge sporters uh, daar. Nou, om uh, half vijf ongeveer. Dan gaat het echt los daar. Maar wat je nu al ziet, is dat ze zich helemaal suf twitteren daar, hè? Ja, het is hartstikke leuk om te zien. Kijk, sport is natuurlijk altijd een beetje een gesloten wereld geweest. Je zag ze op die ijsbaan en ja, dan met die en dan reden ze rondjes 30-2 of 30-4. Maar je ziet nu echt, en dat is voor het eerst... Uh, ja, iemand noemde dat deze week de selfie-games. En ik, ik vind dat echt. Je ziet ze nu wakker worden s ochtends. Mm -hmm. in ochtends. Irene Wust had deze week een, een foto gemaakt met Instagram... waarop je Koen verwij wakker ziet worden met een, met een warrig hoofd. Je ziet mensen in bad zitten. Je ziet mensen op weg naar de training. En dan zou je zeggen, wat doet zo'n fotootje? Als je dus 10, 20 van die sporters volgt kun je bijna 24 uur per dag, zeven dagen in de week... die achtergronden van die sporters volgen. Waanzinnig interessant. Ja, je zei de, de selfie-games. Het is de selfie-generatie natuurlijk het is de ook. de selfie-generatie. Die daar uh, ook heel veel lol hebben met z'n nou, allen. Je ziet heel duidelijk dat ze de laatste jaren aan de orde... dat dat topsporters in Nederland steeds meer... Amerikaanse type topsporters worden. Ik heb heel vaak Sven Kramer vergeleken... soms de, zijn krakten met, met Lance Armstrong. En dan hebben we het even niet over doping. Maar kijk, vroeger had je een sporter... die kwam dan voor een NOS of Avro-microfoon... die zei, nou, ik zie wel wat het vandaag wordt. Ik doe me uit. De best. Nee, als je nu aan Kramer vraagt wat gebeurt er morgen op 5000 meter Zegt hij gewoon: Ik win. Ja. Dus die hele mystificatie, ja. het zijn gewoon helden. Dus maken ja, ze vinden een foto van ook, Ja, Ja, maken ze dus een foto van, dat willen ze delen met de hele wereld. De generatie is opgegroeid met. Het is begonnen met MSN en die, zijn, die keken niet naar uh, jeugdjournaal, maar naar MTV. Het is een hele nieuwe generatie sporters. Ja. Ja, en die zijn ook zelfverzekerder. Dat ja. geldt ook niet alleen voor de sporters, maar dat geldt voor die hele generatie die nu echt zo'n beetje zeg maar van de ouderen. Ja, ze zijn uh, altijd toegejuicht voor alles. Voor alles, wat ik ja. nou leuk vind. Is dat je de schaatsen nu heel duidelijk ziet? Die nemen daar een voorsprong in, in dit traject. Bij voetballers zie je nog steeds, er worden organisaties opgebouwd rond voetballers heen. Daar staan twintig mensen omheen, die schermen ze af. En, ja. ja, dat is waanzinnig. En die schaatsen die zeggen van... jongens, dit is het Holland Huis in Sortie. Hier wonen wij. Ja. U bent allemaal welkom. Hartstikke leuk, maar toch? Jij bent persvoorlichter van TVM, grote schaatsploeg. Uh, uh, als bedrijf lijkt het me toch heel lastig. als je allemaal van die wild twitterende lieden om je heen hebt. Nee, Dan, ik, uh, je ik kan niks meer sturen, ja. Nou, ik, ik wil ook niet sturen. Ik denk dat. Dat we tegenwoordig ook qua stuur in de tijd... dat alles draait om authenticiteit. Mensen en, willen gewoon zien hoe het is. Je zegt net van die en voetballers? voetballers goed is goed. Daar wordt nog wel. Die worden afgeschermd. Ja, nou, die worden. Ik vind, vind dat bij dat voetballers. Is... Dat is een die hele andere mening. Ik vind dat bij voet, betaalde voetbalclubs... En, en, en qua communicatie een soort kramp zitten... die niet meer van deze tijd is. Uh -huh. Er is deze week bij, bij PSV een incident op een voetbalveld met Bruma... die het aan de op een stok raad met wat supporters. Ja, en als ja. je dan ziet wat voor kramp er in die communicatie ontstaat... en men wil regisseren. Ja, ik denk dat de Nederlandse sport nog heel veel kan leren... van wat er nu met die Nederlandse schaatsers heb ik niet alleen over TVM'ers. Mm -hmm. Ik vind ook wat Mark Tuiten doet, Marianne Timmer, Groothuis. Allemaal volgen die mensen. Ja, en het moedig jullie ook aan. Je zegt echt van zorg dat je... Want Irene wust, is nou niet een enorm overtuigd twitteraar, dacht ik. Ja, het is wel grappig. Ik moet dat nog vaak denken. We hadden op Papendal een sessie, ik denk dat het een maand of drie, vier geleden was... met Gijssel Brouwer erbij, die heel goed is op dat gebied. En we merkten gewoon dat ze nog net niet met hun rug naar ons toe gingen zitten. Ook mevrouw Wust. En ook, ook Sven Kramer is heel lang heel huiverachtig geweest. Maar we hebben ze kunnen overtuigen dat je daarmee rechtstreeks, want er speelt nog iets bij wat, je, wat er ook onder ligt. Zij communiceren nu rechtstreeks met 120.000 mensen. Ze hebben in feite voor een deel van hun communicatie... ze hebben de traditionele sportpers niet meer nodig. Kijk, die mannen, die, die ik heb het in een boek van Sven zei... Ik, morsige types die na afloop vragen wat er door de sport erheen ging. Die hele generatie, die sportjournalisten heb je niet meer nodig. Kijk, vroeger was het heel simpel. Dan reed Sven reed rondjes 32, nu reed een mooie tijd op de 5000 meter. Dan werd daar een verslag van gemaakt. Dan holde die journalisten allemaal heel hard naar beneden. Eerste vraag, wat ging er door je heen toen je won? Nou. Dat twittert hij nu meteen al na zijn rit. Ja. Vaak vanaf het middenterrein zijn de reacties er al. Maar uh, voormalig journalist van ja, Stalenburg uh, En nu persvoorlichter uh, onder meer. Communicatieman ja. van TVM. Uh, je hebt die journalisten dus helemaal niet meer nodig. Want zij zeggen zelf wel wat ze zelf nodig hebben. Dus je ik mag, denk mag dat... toch ook nog wel vragen stellen. Of dat, dat gaan Natuurlijk. we straks ook helemaal niet meer doen. Nee, maar ik denk dat niet alleen van wat ging er door je heen. Nou, de sportjournalistiek gaat richting zoeken. Je ziet op dit moment een hele harde strijd om het nieuws. Aan de ene kant van het spectrum. Tussen de, tussen de telegraaf en het AD. Dat is echt hard nieuws ja. Je ziet ook dat ze scherper zijn. Kijk, nieuws wordt niet meer 100% gecheckt. Dat er er staat heel veel onwaarheid tegenwoordig. Uh -huh. Of halve waarheid in de krant. Is, dat, dat is heel duidelijk. Aan de andere kant zie je dat de Volkskrant en zich de laatste jaren veel meer in de achtergrondverhalen zijn gaan verdiepen. De reconstructies nummer op. Je ziet dat de, de sportjournalistiek voor een deel ook mee-emancipeert. Maar de traditionele sportjournalist die op een perstribune een verslag van een wedstrijd maakt en dan een quote erbij haalt... dat is echt uitstervend ras. Ja, nou zou ik bijvoorbeeld wel willen weten wat Sven Kramer ervan vindt... dat hij niet als laatste start, morgen in de Kilometer. He, dan komen we nog zes uh, oh, na heeft. hem. Nou, nou, kijk op Twitter, misschien heb ik net de allerlaatste gemist, maar hij geeft keurig door wanneer die start. Maar ik zie niet van. Green helemaal mailing. jammer. Wat ik ben ervan overtuigd. Ja. Ik, ik ken niet helemaal zijn agenda op dit moment. Want ze zijn ook in de voorbereiding op die openingsceremonie. En dat is altijd met security erbij. Je weet ook niet of er op dat moment een verbinding is, want dat is het volgende probleem. Dus, maar ik, ik Sven Kennedy gaat hij absoluut reageren. Want ja, ik wil een voorbeeld. Zijn vriendin komt, uh, komt morgen. Nou, Omi van Ass. Die, ja, die is via Twitter. Er op Twitter, die uitgebreid heeft hij al, al ja, verwelkomd. Ja, met een kusje. Ja. Ja. Ja. Het. Rob de Wijk hier aan tafel. Ja, de het uh, ja. Center for <laughs> studies, studies. Schaatsvolger? Nee, op, op afstand. Ja, maar te en al ga... helemaal geen Twitter volgen. Niets Want het Twitter zal volgen. is Of iemand uit zijn bed komt of in bad ligt nou, Dat ik heb ik he? informatie nou, nou nou af... die je wil weten. Ja, ja, maar dat <laughs> hebben we nou met die afluisterverhalen. Ja, ik, nou met die afluisterverhalen. <laughs> dus ik denk van het zal wel een bief zo. zijn op één geluisterd. heeft iedereen zet Dat heb ik ook wel hoor. Allemaal zeggen risk and governance, volg je sport. Absoluut. En dat Twitter, volg dat wat toe? Nou, ik denk dat we het leuk vinden als inderdaad allemaal interessante berichten. Mensen zijn schijnbaar geïnteresseerd in hoe mensen eruit zien als ze uitbouwen. Bedstap, ook inderdaad met verward haar. Hey, wat bijzonder. Uh, maar op het moment dat inderdaad. We, zeiden, we hebben ook wel zo'n een voetballer gehad die. Uh, een rare uitspraken deed mm -hmm. over uh, minder uh, valide mensen. Dat soort. Dan vinden we het opeens niet leuk. En dan gaat er inderdaad van. moeten we dit niet beter reguleren? En moeten moet, moet, ze moet niet beschermd niet worden? Nee, dat snap ik, want nu is het nog leuk. Maar straks als ze iets uh, ja, gaan zeggen wat, wat schadelijk ja, is voor TVM... Ja, dan denk ja, ik dat uh, TVM je, direct ja, met de een protocol vertellen. gaat komen nee, over TVM, hoe ze dat moeten doen. TVM heeft nu heel veel ervaring al met... Wij zijn, duidelijk, wij zijn al een aantal jaren mee bezig, ook met content bijvoorbeeld. Mm. Wij hebben continu een professionele cameraploeg bij het team. Die levert ook gewoon aan, de, aan het publiek en aan de commerciële omroep. En dat zijn gewoon verhalen waarbij uiteraard een eindredactie zelf kiest... of ze die beelden gebruiken. Waarbij je wel authentiek kijkje in de keuken krijgt... waar absoluut geen filter of censuur tussen zit. Nou, is het nog om een kijkje in de keuken te nemen bij de Serenadezanger. Ha dat hou je ons op de hoogte via Twitter? Uh, nee, Rijandjero? absoluut niet. Nee? Nee, ik ben niet geen interessant? fan van de sociale social media. Ge nee, helemaal niet. Nee, maar is het niet zo dat als je een beetje je beweegt in, in ja, ik weet, de wereld... dat is heel nuttig, dat, dat, ja. dat, dat, dat ja. geloof ik ook stellig... maar ik vind het precies niet leuk. Het is onvermijdelijk. Niet leuk, nee. Nou ja, nee. nee. Ja, je kunt ervoor oh, kiezen om niet te doen. Dat ik wel het wel overschat, hoor. Ik moet zeggen, ik ben een twitterloos mens. Je leeft. Ik leef nog steeds. Ik kan jullie gesprek zelfs gewoon volgen. Kan je nagaan? Wat is je leven wel, dat, is, dat zullen we nog even zien. weten. Ik wil nog even weten hoe dat uh, commercieel zit. Want ik kan ja. me niet voorstellen dat, uh, dat ze het helemaal, dat op een gegeven moment dat ze niet is. ontdekt worden door uh, bedrijven. Er is op dit moment nog een beperkte commerciële regie. Kijk, uh, de sporters, uh, want dat is ook wel eens een hardnekkig misverstand: 80% van de tweets van de sporters zijn van de sporters zelf. Er wordt dan wel eens gedacht dat daar slim management achter zit. Niet het geval. Maar wat je wel ziet is dat de commercie... en dan heb ik het niet eens over mijn eigen bedrijf. Want ja, wij vinden het leuk. Maar je ziet dat uh, de bekende providers... en je ziet dat de fabrikanten van mobiele telefoons... nu natuurlijk al aansluiting bij deze modellen ja, aan het zoeken ja, nou, zijn. Dus heeft een contract maar, met Samsung. Ja, ja die heeft een contract met ja. Samsung. Maar je ziet heel sterk dat een, bij deze spel het NRC en NSF heeft op basis van IOC-regels... het commerciële gedeelte wel heel streng gereguleerd... en veel ruimte voor de commissie Ja, commercie maar als Sven Kramer zijn moeder... Uh, in Sochi en hij schrijft... hij doet hashtag bedankt man... dan heeft dat rechtstreeks te maken met die reclames... die hij maakt voor Procter Ja, maar goed, dat dat had, ik denk dat, ik deed dat, als dat binnen de regels van het NOC valt... Ik denk dat dat, ik denk dat dat een randgeval is, hoor. Mm. gezien de internationale regelgeving... het kan, maar ik denk Sven kennen en de relatie met, met zijn moeder Ellie... had hij het ook wel gedaan zonder... Ik zonder denk dat niet dat de sporters was. de hele dag bezig ja, bedankt zijn... Man, nee, maar het het de sporters is. zijn ja. niet de hele dag bezig... met de vraag ja. het commerciële verhaal. Die vinden het, sporters vinden het, deze generatie sporters vinden het echt leuk... Okay, te nou komt Maurits Hendricks, chef de mission. Die zegt, jongens, terughoudend zijn met die social media. Ja, hoe verhoudt dat zich nou met datgene wat je vertelt? Ik denk dat, nou, heel simpel. Er is natuurlijk uiteraard contract geweest met Maurits Hendricks. Gijssel Brouwer, die ons hierin adviseert, adviseert ook ten NRC en NSF. En ik denk dat de modus die nu gevonden is, werkbaar is. Want... Maurits Hendricks is zelf ook een behoorlijk fan na Twitteraar. En uh -huh. ieder fietstochtje van het uh, Olympisch dorp naar de dat, ijsbaan. zie ik op foto's van Maurits Hendricks ook nog terug. Okay. Iedere okay. keer dat hij een Russische houten de hand schudt, maakt hij een selfie. Want ik heb hem nu al twaalf keer met diverse houten metoten <laughs> in beeld gezien. En dan? Over selfies. Ja, op Stalenburg blijf je ons aan tafel ja, ja, nog even, want als we die oh, willen ja? zien. Ik weet niet of Maurits Hendricks nou. erbij zit. Maar op onze site en vandaag.nl uh, alles wat je wilt zien en misschien. Uh, ja, het is iets met vooral. Nog wel meer dan dat. Het is een hele. Je moet even kijken bij Google. Maurits Hendricks nee, en Twitter ja? en dan komt hij terug. Okay. En hij twittert de hele dag. Ja. Ik ah. denk dat als hij vandaag Poetin ontmoet... dat je dat 27 keer ziet. Ja, maar misschien vinden we het wel zo leuk... om de schaatsers morgens uit bed te zien komen en onder de douche te zien staan. En dat zie je dan ook nog op eenvandaag.nl. Ja, en daar ja. verzamelen we alle selfies oh, van die okay. sporters. Mooi toch? Het gaat ja. slitteren pas? Ik zelf niet. Nee, okay. nee, nee, dat wacht ik mee tot de volgende Olympische Spelen. Ja, laten we het dan gaan dan het over... Uh, 2016, 2016, 2016. Ja, precies. Over de banken. Over de banken, ja. Want uh, dat, daar is wel wat mee aan de hand, weten wij sinds 2008? Hoe valt een nieuwe bankencrisis te voorkomen? Dat is een interessante vraag en daar heeft de Tweede Kamer zich gisteren over gebogen. Ze bespraken de toekomstvisie van het kabinet voor de financiële sector. Streven is een solide, transparante, integere en concurrerende bankensector... die de klant centraal stelt en dienstbaar is aan de reële economie. Allemaal zeggen van Risk and Governance. word je al eventjes, jij volgde het debat voor ons... Uh, het zesde jaar na het uitbreken van die bankencrisis... waarom duurt het zo lang om dan met een toekomstvisie te komen... die zo gratuït is, want dat is-ie. Ja, nou, dat is denk ik een hele terechte vraag. Moet wel... Het lijkt nu inderdaad dat ze... Na pas na zes jaar komen met een idee van hoe moeten we het anders doen. Ja. Tussentijd zijn er natuurlijk wel al ontwikkelingen geweest. Zo heb je de commissie gehad van Weivels, Een structuur Nederlandse banken die daarna heeft gekeken wat moeten we anders doen. En commissie de Wit natuurlijk. Daaruit zijn aanbevelingen uh, uh -huh. gekomen die al zijn opgevolgd. Hè. Dus als een strengere toets van, uh, van raden van commissarissen, raden van bestuur, van de, van de grote banken. Precies, we hebben het niet stilgezeten. Tussentijd. Nee, het is niet stilgezeten. Wat je nu ziet is dat ze bij, uh, bij wijze van spreken alle visies bij elkaar rapen en zeggen van dit, dit is nu wat we gaan doen. Maar ik ben het met je volledig eens. Het is vrij laat. Het was overigens al augustus vorig jaar. Dat ze mm -hmm. dit op papier hadden gezet. Ergens in december komt dan een reactie van de Tweede Kamer. En dan gaan we het nu bespreken. Dus, ja. en Toch maar... is dit nou ingegeven door het feit dat de banken hè, in retrospect niet veel gedaan hebben. Niet genoeg hebben gedaan. Of niet die klant centraal gesteld hebben. Waardoor we nog steeds tot vorig jaar ellende zien met Rabobank, Libor, Affair en noem maar op. En dat nu het kabinet eindelijk een keer ingrijpt. Of is dit iets van nou laten we maar verzamelen, we maken er één visie van. Eén, twee, drie, in godsnaam. Ja, dat laatste Want we, hebben, we zaten eigenlijk in 2008 hadden we we moeten het anders doen. Ja. Maar wat dan precies? Hè? Dan kunnen we een lijstje maken van nou, cultuur binnen de bankensector. Dat moet anders. We moeten op een andere manier met risico's omgaan. We ja. moeten ervoor uh, zorgen dat de bestuurders die daar zitten, dat die zelf nadenken dat het onverantwoord is om aan de ene kant spaargelden mm -hmm. te hebben en met datzelfde geld te speculeren bijvoorbeeld voor eigen rekening. Dat was toen normaal. De bank, er is nog geen regelgeving, maar de banken in Nederland hebben al gezegd, dat gaan wij bijvoorbeeld niet meer doen. Dus het is ook niet alleen maar kommer en kwel. Ook de banken hebben aangepakt. We hebben vooraanstaande leiders gehad. Die voor, uh, voor in de financiële sector uh, uh, beperkt salaris. De, de, de rommel hebben opgeruimd van hun voorgangers. Zoals een homme, uh -huh. uh, Zoals een meneer van Olven die nu bij SNS zit. Dus er zijn hele goede initiatieven. Maar er moeten ook gewoon regels komen. Uh -huh. En dat is niet uh, om banken te bashen of wat dan ook. Maar dat zijn gewoon feiten. En wat je nou gisteren gehoord hebt. Uh, is dat ja. uh, iets waar we wat aan hebben? Uh, we hebben wat, denk ik, aan uh, waar het aankomt op hoe zorgen we nu... dat we op een andere manier nadenken over hoe we een bank moeten besturen. Daar hebben we wat aan. En dat vind ik nog te weinig. Er zijn wel, en hoe, hoe ga je dat dan realiseren? Door andere leiders daar neer te zetten. Ja, ander, Dat vergt een ander DNA. Dat is er nog niet, heb ik het idee. Dat is er nog niet. Nog te weinig. Ja. Want er zijn wel, bijvoorbeeld Joen Kremers van RBS. Mm -hmm. hè, die heeft een tijd terug in het FD een pleidooi gehouden... van laten we met elkaar het over hebben... van de mensen die nu zitten in de sector. Hè, want er zijn heel veel mensen buiten. Die er, zoals meneer Wijvels, die zit niet meer echt in de sector. Dat is ook heel waardevol. Dus ja. die moet je ook, daar moet je zeker naar luisteren. Maar ook de mensen die in de sector zitten... zijn genoeg initiatieven om het anders te doen. Maar je hebt ook de buffers waar, het nu heel, waar de discussie voornamelijk over ging. Hè, dat is één kant cultuur. Maar je hebt ook gewoon andere limieten nodig. We hebben... Heel lang gezegd, het gaat goed in de markt. Hè? Bijvoorbeeld net met die verkoop van die portefeuille van ING. Ik ja. voel gewoon dat mensen... Wij spreken gewoon op de straat denken van... het was eigenlijk wel een hele goede belegging. We hebben er 1,4 miljard mee. Dus het dus gaat over die rommelhypotheken de... die eigenlijk helemaal ja. geen rommel blijken te zijn. Nee, Die waren gewoon geld waard. Wanneer, maar de, de, de zorg is, wanneer wisten we dat? Ja. Ja. Gaan ja. we het zo okay. verder ja. over hebben? Want het ja. is toch wel hoog tijd om even naar de muziek te gaan. Naar Rikkie Kolen. Oh. I got the feeling I'm a-falling Like a star up in the blue Like I was falling off Niagara In a paddle boat's canoe I got the feeling I'm a-falling And it's all because of you Like I was walking on a tide It never touched me Met het nummer in. En u dacht misschien dat herken ik. Ja, Niels Daak heeft het ooit gecoverd van me. Susan. Ja, ja, rekening rijden. Er komt een stap dichterbij voor de Belgen. Vanaf 17 januari start een groot proefproject rond Brussel. En dan is correspondent Joris van Pobbel aan de lijn. Joris, wat is dat voor proef? 1100 automobilisten gaan eraan meedoen. Die gaan met een kastje rondrijden in hun auto. En ja, hoe meer ze rijden, vooral in de spits, hoe meer ze moeten betalen. alternatief voor de, voor de wegenbelasting. Klaar, het is, het is nog maar een proef. Uh, het is, klinkt misschien ook wel heel goed dat hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Maar uh, nou ja, alleen de aankondiging dat, dat, dat die proef. Ja, alleen al de aankondiging dat dat proefproject zou beginnen. Ja, dat leidde al meteen uh, tot, tot commotie hier. De journaals openen er mee, de kranten staan er, staan er meteen bol van. omdat dat natuurlijk ook hier in België uh, gevoelig ligt. Absoluut. Hoe zeker is het nou dat het dan ook in heel België komt, denk jij? Nou ja, dat, dat, dat is nog onduidelijk. Er wordt wel hard aan gewerkt hier. Er staan enorm veel files. België is een beetje het, land, het Europese land waar het meeste files staan. Vooral rond Brussel. Ook omdat er nauwelijks is geïnvesteerd in, in goede wegen. Maar er komt in ieder geval iets voor vrachtwagens. Een soort, soort wegenvignet komt er voor vrachtwagens. Daarnaast willen Vlaanderen en Wallonië ook iets voor de automobilisten doen. Er is gedacht aan een wegenvignet. Wat zou betekenen dat Nederlanders ook zo'n wegenvignet moeten kopen... als ze in België komen rijden. Daar is heel veel discussie. Over, daar zijn ze nog niet over uit. Dit proefproject voor kilometerheffing, betalen per kilometer, is ook nu meteen alweer heel veel discussie over. Zijn ze ook nog niet uit. De definitieve besluiten daar zullen waarschijnlijk over een jaar of zo worden genomen. Vanaf 2016 is de bedoeling, moet er een systeem komen om automobilisten te belasten. We gaan jullie daar scherp in de gaten houden, Joris. Dankjewel voor nu. Ja. En wij zitten nog steeds in Café de Kroon aan het Rembrandtplein. U bent welkom uh, hier bij Radio 1 Vandaag live. Amba Zegge zit hier onder meer aan tafel. Ook straks Roy Angelo, die is uh, Serenade-speler. Rob de Wijk die gaat ons bijpraten over plasterk en over metadata. En uh, Jaap Stalenbeurt zat hier al als uh, TVM-mediaman. Uh, Amba Zegge die zit hier van Risk and Governance... om ons bij te praten over de visie van het kabinet... over hoe pakken wij een bankencrisis aan. Hoe gaan we het de volgende keer beter doen? We hadden het net even over cultuur, over DNA. Jaap, jij sloeg erop aan. Ik zag je in één keer denken, hé, hey, wacht even, daar weet ik wat van. TVM is eigenlijk een verzekeraar. En wat ik heel sterk merk na, na de bankencrisis, want wat bankengeld geldt ook voor verzekeraars, alleen hebben die blijkbaar een wat minder goede lobby, is dat na 2008 er alleen maar een ontzettende bureaucratisering heeft plaatsgevonden. Wij hadden één of twee compliance mensen, dus een afdeling van zes, zeven man. Uh -huh. En ik heb de indruk dat toezicht ook heel erg aan het worden is van elkaar bezighouden. Ik denk inderdaad dat je heel hele andere type... wat jij net ook zegt, een hele andere types in de leiding van verzekeraars en banken nodig hebt. En dat we nu veel te veel met toezicht... regeltjes, processen en protocollen bezig zijn. Waardoor inderdaad die ondernemer... want dat is onder de streep het resultaat... veel moeilijker zijn krediet krijgt. Rob van Wijk? Ja, de wijk. Ja. Ja, de wijk ja. Ja, nee, ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, regels zijn sowieso de dood in de pot. Dus je moet wel een zekere mate vertrouwen hebben. In ook de, bank, de bankaire sector. Die is het dus kennelijk niet. En dan is het natuurlijk direct de reactie van de politiek. Om al die regels op te leggen. Terwijl het ook nog eens een keer een internationaal probleem is. Is het niet too little too little? We hebben net geconstateerd. Zes jaar lang zijn we bezig om een toekomstvisie voor het voorkomen van de volgende bankencrisis te formuleren. Ja, maar je kunt dat niet, volgens mij, doen alleen maar in Nederland. Nee, ja, maar die politiek nee, nee, nee, nee, dat is probleem, we die ook... Dat nee, klopt. Een deel dat ook. zie je ook bij de, bij de buffers... In ja. nog en inderdaad, als je, de hoeveelheid regels, dat gaat niet helpen. Want die regels waren er ook voor de crisis. Dat was er echt wel. En ja, ja. In, in de jaarverslagen stonden ook allerlei uitingen van banken en verzekeraars... dat ze het heel goed zouden doen en dat ze op de klant zouden letten. Dat is ook niet gebeurd. Dus dat gaat ons niet helpen. Wat gaat dan nu wel, met die visie, met die toekomst? Gaat dat wel voorkomen? Maar dat we, dat we dan later... Laten of moet inderdaad gewoon zeggen, leiding eruit. Nieuwe mensen erin dat op een is, andere manier moeten maar Dat is eigenlijk werken. wat we nu doen. ING, het... ja. de staat heeft gezegd... Meneer die er zat, gaat u alsjeblieft weg, he, meneer Toeman. Want u, u doet het niet goed. Ja. Dat is, uh, we zetten het in, maar het zijn allemaal interim bestuurders. En uiteindelijk is het erop gericht... Ja. dat we die banken Klopt. uiteindelijk weer dus in private hebt... handen brengen. Precies. Krijgen we dan niet dezelfde lenden weer terug? Je hebt dus meerdere facetten nodig om dat te sturen. Om okay. die visie... He, en met die visie is iedereen het eens. van die moeten solide bankensector hebben. En je moet de klant centraal zetten. Dat, daar is iedereen het mee eens. En je hebt verschillende maatregelen nodig. En een van de maatregelen is, is gezonde leiders daar neerzetten. Ja. Gezonde strategie volgen. Maar je zou ook limieten, zeg maar, regels moeten hebben over hoe hoog moet je buffer zijn. En dat is inderdaad uh, wat meneer Van Wijk ook zegt. Van, uh, dat is internationaal. Nu zeg ik maar. <lacht> Sorry. <Arnd>. Ja. Excuse. <lacht> Ik wilde niet Rob zeggen, dat vond ik nog brutaler. Dat mag wel, hoor. Ja. Maar ja, dat is dus inderdaad internationaal. Maar je hebt ook met je eigen lokale structuren te maken. In Nederland hebben we een hele andere balans. Veel meer hypotheken, minder spaargeld om die hypotheken te stutten. Dus daar gelden hele andere regels. Dus je zal maar dat enorme ook pensioenkassen natuurlijk. Klopt, maar dat geld gaat dus, wat je zegt, inderdaad naar de pensioenen. En is inderdaad, nu wordt er wel gekeken... kunnen de pensioenfondsen een deel van dat geld misschien gebruiken... om meer krediet te verlenen. Maar goed, bottom line is, wat nummer één is, is die cultuurverandering. Hoe ga je dat, dat doe je door nieuwe mensen... maar ook gewoon te kijken naar, verandert het gedrag? En het gaat trouwens ook voor toezicht, want we hebben het alleen over die banken. Maar banken waren niet het enige probleem. Toezicht heeft het ook laten liggen. De externe accountants... Daar wil ik over praten. Ik heb u een keer... Meegemaakt in de discussie met Noud Welling, de voormalige baas van de Nelse Bank. Daar ja. was u niet mals in uw in uw kritiek. Hebben we dat inmiddels beter verankerd? We hebben meer toezichthouders gekregen. Daardoor meer regeltjes, nog meer mensen die het allemaal eens moeten worden, over eigenlijk hetzelfde. Namelijk zorgen dat we dat DNA veranderen. Ja, dus het is Gaat niet het nou zozeer meer regels, nee. maar stevig. Dus de regels en die meer, je hebt, en ga je dus stevig doen. Dat, maar meer, dat, meer autoriteiten, nog meer toezichthouders. Dat is Nee, niet meer, maar beter. Want dat was het mm -hmm. probleem. Het was niet zozeer, meneer Welling was er wel... Ja. bij uh, bijvoorbeeld uh, ABN AMRO. Maar hij was lag, hij stevig genoeg? Hij Was op hij dat, kussen, krijgt, dat kwam ook Olicien uit het is niet zozeer, ja. U had te weinig mensen die daar letten, wat meneer Van Keulen heeft gedaan. U heeft niet adequaat opgetreden. Maar is die sector op zich niet veel te complex geworden? We gaan straks over Absoluut. de NEC hebben. Ja. En dat gaat ja. ook ten onder in de complexiteit. Iedereen heeft er een mening over. Niemand ja. weet precies hoe het in elkaar zit. Inclusief volgens mij het grootste deel van het kabinet niet. Eens. En dat betekent natuurlijk ook dat die bankaire sector. We weten natuurlijk ook hoe het allemaal ontstaan is. Ja. Door het, het verpakken van allerlei leningen, herverpakken, ja. verkopen en emoties hakken en weer verkopen. Ja, op een gegeven moment krijg je wel totaal het zicht kwijt. En hoe ga je dat nou oplossen? Daar dat ben betekent. ik helemaal eens. Dat, ja. moet, je, dat moet je gewoon af. Ik ben zelf van huis wiskundige. Ik heb ja. ook aan die. Nou, ik bedoel, ik, ik vind het zelf al heel complex. De producten die dan daar dan kun op. Kun je nagaan? Hoe het, hoe het voor ons, voor ons. is. Voor, ja. hè? En voor bestuurders. Ja, Roy Angelo ja. bijvoorbeeld. Yeah. Volg je ja. dit? Nou, dit, de materie gaat me hier te diep. Ja. Dus ik bedoel, ik kan allerlei uitspraken <laughs> doen, maar die zijn... Maar ja, je die bent niet de enige natuurlijk, omdat het inderdaad... onze, nou, zo hof, de, onze ja. hoofden ja. Uh, zich aan het afspelen dus, is allemaal. Ja. Ja. En denk jij niet allemaal dat op het moment dat het weer wat beter gaat met de banken... we zagen gisteren dat van, van de ING, uh, waar ja. je al, al, ja. al op duiden, van van ah, die hypotheken, zo slecht waren die eigenlijk nog niet. Ja. Dat dan dat gevoel verdwijnt dat er iets moet veranderen... Ja. Aan de, dat, dat op een gegeven moment die arrogantie weer gewoon helemaal vanzelf terugkomt. Dat is nu al langzaam aan het uh, opkomen. Uh, de regels die er nu zijn. Uh, door uh, zo'n comité van uh, wijze mensen. wereldwijd ba centrale bankiers. hadden regels opgesteld. Uh, hogere buffers. in juni. dit is nu alweer bijgesteld. onder druk van de, lo van de lobby. Uh, wij hebben heel kort termijn geheugen. En dat is, dat is het allerbelangrijkste. Uh, hoe hou je deze stevigheid ja. vast? Dat je wel een goede balans vindt tussen regels. en wat banken zelf uh, moeten gaan doen. Maar je hebt die regels gewoon nodig. Net zoals je stoplichten hebt voor het verkeer. Oké, okay, zometeen na half drie dan praten we verder met Amba Zeggen met Jaap Stalenburg, Roy Angelo en Rob de Wijk na het NOS Journaal met Gert Kluk. Dit is Radio 1.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 Plastek gaat nu samen met zijn collega Hennis de vragen beantwoorden uit de Tweede Kamer. Dinsdag is het Kamerdebat over de kwestie. Op de vraag of hij nog steeds op één lijn zit met Hennis, zei Plastek, dat het kabinet met één mond spreekt. In België is een onderzoek gestart aan een groep Nederlandse voetbalsupporters... die woensdag betrokken waren bij relletjes in Oostende. De bekerwedstrijd tussen Oostende en Lokeren werd woensdag korte tijd stilgelet...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 Verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Susanne, er staan files op de A13... ...naar Rotterdam. Bij de Alfred Belkwoon-Roodreis 5 kilometer. Dat was een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. Er wordt een boom weggehaald op langs de A27... Bre ...van Utrecht naar Breda. Daardoor tussen Knopend Hooipolder en Oosterhout-Zuid 4 kilometer. De rechte reisschok is dicht. Verkeer richting Breda of Antwerpen... ...kan het beste omrijden vanaf Knopend Hooipolder. Volgt dan de borden Roosendaal... via de A59, A16 en A58. Radio 1 Vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Deze Radio 1 Vandaag live vanuit De Kroon in Amsterdam. Op het Rembrandtplein. Waar ja, geen slagbomen en geen overstekende bomen ook zijn. Gelukkig maar wel. Een hele hoop gasten. Fijn dat u er bent, dames en heren. Leuk. We hier aan tafel hebben we een keur van gasten. Jaap Stalenburg, voorlichter van TVM. We praten met hem al over Sochi. Hij zit aan tafel, Amba, zeggen hadden we net over, uh, over de bankaire wereld. en de visie van het kabinet op bankencrisis. Roy Angelo die gaat me straks bijpraten over Serenades. Maar eerst gaan we naar op de wijk. Want het was de week van het afluisteren. Voor het eerst lijkt de verontwaardiging nu ook politieke consequenties te krijgen in Nederland. Want minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk moet zich aanstaande dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden. voor zijn afluisterdraai die, die Maakte. Hoe ging dat nou in andere landen? Hoe groot is de verontwaardiging eigenlijk? Onder de wereldleiders over dat afluisteren. Ja, Op de wijk historicus en directeur van het De Hague Center for Strategic Studies. Mag gewoon ook in, ook in Nederland, Nederland, he, ja, maar. het Nederlands, hè? Voor Strategische Studies. Maar dit klinkt veel mooier en internationaal. <laughs> want we gaan het ook <laughs> hebben over de NSA, de yes. National Security Agency. Maar zojuist ja, is duidelijk geworden dat Ronald Plasterk werd gedwongen eerlijk te zijn over die afgetapte telefoontjes. Ja. Door een rechtszaak, onder meer aangespannen door een, een bekende onderzoeksjournalist, Brenno de Winter. Ja. Van burgers tegen Plasterk heeft zijn clubje. Kortom, als hij die zaak niet had aangespannen, kon Plasterk gewoon blijven liegen. Ja, ik denk dat hij niet gelogen heeft. Kijk, ik okay. weet dat natuurlijk ook niet precies, omdat ik er niet bij heb gezeten. Uh, maar ten eerste begint het met een mededeling die komt uit die, uh, ja, die informatie van de NEC. Mm -hmm. Er staat dus iets op papier, of ja. op slides, of hoe het ook allemaal gegaan is, op documenten. Dat wordt dan vervolgens geïnterpreteerd. Nou, je ziet dus dat dat gewoon feilloos, ook kennelijk binnen het kabinet, verkeerd is, geïnterpreteerd. Van, wat staat er nu eigenlijk? Je moet dat soort documenten echt goed kunnen lezen, ja. wil je begrijpen wat daar staat. Maar daar heeft hij heeft heeft een enorme ambtenaar ja, nou, ik, ik denk dat, dat, dat wat hier gebeurd is, is dat hij het niet geweten heeft... maar wel, uh, en dat valt hem zeer te prijzen een enorme neiging heeft tot openheid en vindt dat je transparant moet zijn. En dus dit soort dingen gaat verklaren. In oprechtheid heeft gedacht van dit komt uit, uh, uit de Verenigde Staten... dus zal de NRC het ook wel hebben gedaan. Ja. Het blijkt dus zo te zijn dat feitelijk de MUVD... Uh, uh, die gegevens in belangrijke mate heeft, uh, heeft, heeft opge opge opge opgeleverd. Ja. ja, en de MUVD en de AVD, ik vraag me af in hoeverre die met elkaar hierover communiceren. Nou, ik denk dus eigenlijk van niet eerlijk gezegd... Uh -huh. even, eventjes, even een, een ja. rondje hier maken. Uh, Rob de Wijk zegt... ik denk dat hij niet gelogen heeft, Roy Angelo. Nou, dat hij gewoon ho geweten ja, ja? Ja. Nee, ik niet geweten heeft. Hoe voel jij dit? Maar... Ja? We, kunnen het allemaal, we hebben er allemaal niet bij gezeten. Ik weet maar. niet wat hij toen wist en wat hij nu weet. Want ik denk dat, dat, hele, dat er ook nog een proces is geweest. Ik heb het gevoel dat hij toen niet, laat ik zeggen, bewust gelogen heeft. Mm -hmm. dat, dat nee, maar kijk, de AIVD die... valt onder hem. Ja. Uh, als de MIVD, en als ik het goed begrijp uit de media, dan is dit vooral uh, informatie over Afghanistan. Nou, daar gaat de MIVD over. Hm? Daar gaat dus niet de AIVD dus over. Dus uh, als we iemand hier mogen aankijken, is het Janine Hennis. Ja, maar de vraag is zelfs of die het geweten heeft. De, wat denken Want jullie? Is... En je hebt staan ja. Ik denk dat, dat uh, voor de zoveelste keer de heer Plasterk slachtoffer voor zijn eigen ijdelheid geworden is dat hij wilde. Maar als je dat probleem terugkijkt, waar ik mij gruwelijk over verbaas, in die verbazing heb ik al een tijdje over de Haagse parlementaire journalistiek. Er is in een week, er is voor heel veel mensen zijn er ingrijpende beslissingen genomen in, in, op het gebied van sociale zaken. Echt heel ingrijpend. Dat zijn twee kolommetjes in de krant. Dat zijn ja. die mensen echt raken. En waar ja. maken we ons druk om het Ajax Feyeno-duel is het bijna. Dat is bijna sportjournalistiek. Van wie heeft gelijk? Is het 1-0 of 2-0? Ik zal nog wat anders zeggen. Het interesseert me helemaal niets wat die Amerikanen over mij verzamelen. En dat zou de Nederlanders ook niet moeten interesseren. Want de politici die nu het hardst aan het roepen zijn, die zie ik de hele dag actief op Facebook, op Twitter. Die plempen ook wel een informatie meer. Ja. En die zijn vervolgens ja. ontzettend verontwaardigd over wat er nu gebeurt. En jongens, kom op, laten we nu eens in Den Haag met echte zaken bezig gaan. En niet met een soort uh, kaastolp uh, idioterie. Ja, Anba? Ik denk dat het als volgt het is puur speculatief. Uh, hij heeft oprecht gezegd uh, dat het de was. Achteraf is gebleken dat het niet zo was. Dat weet hij. Hij denkt, dat is vervelend dat ik nu voor de Kamer moet gaan staan en zeggen... ik heb dat toen gezegd, maar het is niet zo. Wie, nooit zal dit naar buiten komen, want het is super vertrouwelijk. En dan komt er een rechtszaak. Dan moet je wel. Ja, denk, dan wordt het versimpeld. Ja, de discussie. Ik het ook een ja. beetje... want nu doe ik mee aan de idiootie. Oh, wat mm -hmm. gaat hij zeggen en hoe precies een hele... echte continu 24 uur lang gaat het daarover. Ja, ja, Gelukkig hebben we nog winterspelen. Dat, nou ja, je maar, probeert het niet duiden. Want wat, wat er ook tevens aan de hand is, is dat het vrij onduidelijk is voor uh, de gemiddelde Nederlander, maar ook voor de gemiddelde politicus. Hoe dat nou werkt. Je hebt bijvoorbeeld metadata, men denkt dat dat afluisteren is. Dat is ja. geen afluisteren. Mm -hmm. Dat is het verzamelen van gegevens over gegevens. Ja, en dan, uh, dan zeg je 1,8 ja. miljoen telefoontjes. Dat, is, wat veel. Is dat, is dat, geef eens een voorbeeld. Jij wordt verdacht van, uh, van terrorisme. Mm -hmm. Dan worden de mensen om jou heen, uh, die worden, uh, daarvan worden de belgegevens in, uh, in kaart gebracht. Ja. Eventueel wil de ring daaromheen ook nog. En voor je het weet, als je drie ringen gaat, zit je zo in een miljoen telefoontjes. Dat vergeten mensen ook. Ja. Maar het is 100 keer 100 keer 100 Als je 100 contacten zou hebben, en die andere ook 100. Dus nou, jij bent wiskundige. Ja. Dus jij kan dat het nog veel harder uit, uitrekenen dan ik. Maar, de, maar die, je zit zo in een miljoen telefoontjes. 1,8 miljoen telefoontjes is... Nou, dat is helemaal niet zoveel. En dat zijn dus alleen maar de gegevens over die gegevens. En vervolgens ga je dus... Je in die hele zo Je weet niet wat er gezet nee, wordt. Nee. nee, want dat vind ik op zich tast de privacy ook niet ja, nou, ik vind het ook niet zo'n punt, hoor. Als een privacy van, meneer, al zou je hier de leider van al Qaeda wordt aangetast, daar zit ik niet echt mee. Of, eh, of ja, want het van, gaat niet om mensen hier, hè? Nee, ook het gaat eens... niet over ja. mensen hier. En het zal ongetwijfeld hier ook het een en ander gebeuren. Maar de MUVD gaat over militaire informatie. En die win je niet in Nederland. Nee, en en die, veel van de NRC-informatie geldt grensver... ook voor. Hoe halen ze die informatie dan? Gewoon met, met die pluk je uit de lucht. Nou, ja, dat ja, ja. is dus een ander punt. Uh, wat je dus ook hoort, is dat veel mensen denken dat ieder, iedereen aan alles wordt afgeluisterd. Mm -hmm. Nou, in de eerste plaats denk ik dat het zo is dat het een overschatting is van jezelf. Want ik denk dat 99,999% 99 van de mensen. Zo zijn te zijn niet on, te oninteressant is... om ook maar één milliseconde aan te besteden om die af te luisteren. Nee, het gaat natuurlijk om, om slechteren in een land. Maar dat is een zaak van de OM, niet eens van de AIVD. En dan slechteren in het buitenland is een zaak van AIVD en MBVD. Dus Of van de NEC en allerlei andere diensten die daarmee bezig zijn. Dus dat is één punt. Wat je in Nederland bijvoorbeeld alleen maar mag doen is... is afluisteren, ja. uh, gegevens verzamelen, uh, via de eten. Wat mensen niet weten is dat er maar 10 tot 20 procent van het geheel is... wat, je daadwer wat er daadwerkelijk aan gegevens rondgegaan is. Dus 90 tot 80 procent kun je nee, niet eens lezen. Dus het gaan. is ook niet waar dat het nou heel gigantisch is. Alleen, ja, je wordt snel op het verkeerde been gebracht... door de enorme aantallen die, uh, die genoemd worden... Maar dat is een fractie. Het, het een fractie van het, van het geheel. Als we het verhouden. Het valt wel mee. Het richt zich niet op iedereen. En het gaat echt om die specifieke. Ja, ik ben er niet zo van. Op, ja, ik raak er niet zo ongelooflijk opgewonden ja. van. Uh, ik voel mij persoonlijk daar ook niet, uh, niet door bedreigd. Ja, maar dat ik is denk dat ook altijd niet dat ik... het argument van. Ik heb niks te verbergen. Nee, is, nee, nee, nee. Omdat het gewoon uh, statistisch gezien de kans dat jij wordt afgeluisterd, is gewoon echt minimaal. Mm -hmm. En uh, dat, ten eerste is het technisch, is het gewoon onmogelijk. Omdat, en het, nou het, iemand... juridisch mag het niet, en het gebeurt ook door de bank genomen niet... Ja, maar als, als ik nou iemand ken die toevallig iemand kent... die misschien plannen heeft gehad om naar Syrië te gaan... Ja. dan kan ik daar niks aan doen, maar dan word ik toch afgeluisterd. Om, nee, dan word je in niet afgeluisterd. Ja, mijn metadata, dan, dan, dan de weten de ze... Ja, maar dan weten ze dat, ik dat, ik jij, dat, jij, dat, jij, dat jij met zo iemand indirect in contact, in contact hebt kregen, ja, gehad. Precies. Nou, ja. nou, als daar een lead uit voor... Nee, maar je zit er maar ook niet op te wachten dat die maar naar Syrië toe gaat. Ja. Ja, ja. En dat is. Kijk, weet je, het punt is natuurlijk, en dat is wat aloude discussie: dat is de balans tussen privacy en veiligheid. En sinds de oudheid is het zo. Dat, eh, dat wil je enigszins veilig zijn met, met elkaar... dan hoor je enige privacy daarvoor op te geven. Ik vind dat ook niet prettig... maar ik maak me bijvoorbeeld veel meer zorgen... door het, het continue en bijna ongerichte tappen van de OM. Okay. Dat vind, het interessante dat je, want is... Dat gaat over afluisteren, daar dat, hebben we allemaal mee te maken. Ja, en dat gebeurt in Nederland. Ja, en ja. Uh, Van Nimwegen, een van de procureurs-generaal... die heeft daar ooit een keer uh, iets over gezegd. Die zegt van ja, dit is toch wel al te slot wat hier gebeurt. En het opmerkelijk is, het blijft met doorgaan over de NEC. Ik begrijp dat... Ik begrijp dat. Ja. Maar ik begrijp niet dat het niet over het tappen gaat van het OM. Dat ja, vind ik een hele opmerkelijkheid. Die discussie hebben we al een keer gevoerd. Maar ja. nu gaat het over dit hele concreet wel. Nog even, het lijkt ajax Feyenoord allemaal hartstikke mooi. Maar hier is een minister verantwoordelijk voor beleid. Beleid, wat hij staat te verkopen in de Kamer. Ja. Een, een parlement wat hem moet controleren. En uiteindelijk blijkt dat hij dat parlement al of niet bewust voorgelogen heeft. Wat ja, is dat de politieke is, consequentie van het handen? Ik denk dat hier geen politieke consequentie aan zit. Omdat het, en dat is het probleem van dit hele dossier. Je kan er ook niet openbaar over praten. Uh -huh. En de parlementaire uh, enquête van deze. Nou, er komt niks uit, want dan kun je beroep doen... op de staatsveiligheid en dan gebeurt er ook niks. Ja, maar is het een storm in een glas water dan allemaal? Nou ja, het is wel... kijk, beetje, uh, ik, ik vind het heel onhandig wat hij gedaan heeft. Hij had gewoon over dit specifieke onderwerp... had hij gewoon niet continu in de media moeten gaan. Dat is niet verstandig. En ik begrijp het wel als je voor transparantie zijn en bent... en dat wil uitleggen aan de mensen. Maar het is ook onverstandig. Want het probleem is, je zit op glad ijs... want je weet niet precies wat er aan de hand is. Zelfs uh, je weet niet wat er bij zusterdiensten gebeurd, door de bank genomen. Uh, je weet niet precies hoe het functioneert... want er is geen expert op dit uh, gebied. Mm -hmm. Ja, dan ga je heel snel onderuit. En dat lijkt nu gebeurd te zijn. Ja, maar dan trekt die mevrouw Hennis' plaats ja, uh, mee? Of is minister het... Hennis is nooit in de media hierover geweest. Nee, precies. En dat is heel verstandig. Anderzijds, je kan ook zeggen, dat is het verhaal wat ik hoor... van nee, dank je de koekoek ook natuurlijk niet. Want zolang het lekker onder de pet blijft... het is allemaal geheim, het is in de, in de doofpot en het gebeurt... hebben we er ook nergens last van, klaar, mond houden. Ja, maar het is geen doofpot, nou, is het, even, het, is, gewoon, het november, is ook gewoon het is even, even, is ook is ook geheim. Het andere verhaal, in november wordt ja. bekend... He, hoort eh, Plasterk ook van het ministerie van, van, van Hennis... Van, joh, we heb, je hebt ze verkeerd geïnformeerd bij de Het Dit is toch een beetje anders gegaan. Waarom heeft hij op dat moment niet de open kaart gespeeld? Dat weet ik niet. En, nee, en dan, dan denk ik, van, ja, dan hou je vijf maanden niet oh, boven. Kijk hoe, hoe hij nu wordt aangevallen. Als hij dat had gedaan, ja. dan, dan was het toen Maar Dan was het een helder ja. verhaal geweest. Nee, ik dat, had, toen dat toen had hij fout, ook moeten fout, ben nu geïnformeerd, maar, klaar. Als maar niet het zo, drie maanden later, toch? Dat is wel de sfeer. Ja, ik denk het ja. ook, maar ja, ik bedoel, je doet het altijd fout. Vrees ik, zo zo'n het wat een heerlijke conclusie. Altijd. Die nooit van <laughs> Brink with me to the moon, to the sun, to the earth, to the clouds and the days to come. Raise the glass to the fire that burns, despite. summer in Star, Worried Minds, piccola, was dat. Ja, dat zal plasdelen. We horen het ja. nog een paar keer vanmiddag. Dat was fijn. Ja. ja, hoog bezoek in de Tweede Kamer vanmorgen. Sigrid Kaag was daar te gast. Een Nederlandse diplomaat uh, uh, uh, over het verbod op chemische wapens in uh, Syrië. Ze sprak met een aantal buitenlandwoordvoerders. Uh, onder meer van D66. Uh, we gaan naar Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoer van D66. Meneer Sjoerdsma, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die OPCW, een op afkorting voor een heel moeilijke toestand van de chemical warfare ziet toe op de vernietiging van die chemische wapens in Syrië. Hoe gaat het met de ontmanteling van alle, alle spullen van meneer Assad? Ja, dat loopt helaas trager dan verwacht. Het um, Syrische regime heeft de, de eerste deadline gemist. Um, dat betekent niet dat ze de uiteindelijke deadline 30 juni van dit jaar... ...dan moet alles vernietigd zijn, niet zullen halen, zegt Sigrid Kaag. Maar ze zegt wel, um, goed, de komende maanden zal echt een litmoestest litmus test zijn... ...voor de welwillendheid van het regime om die vernietiging echt ook te gaan doorzetten. Ja, klinkt een beetje als we het niet voor elkaar. Sorry, geef ons even tijd. Ja, nou ja, niet voor elkaar. Het is natuurlijk ook wel een uitzonderlijk moeilijke situatie... ...als je bekijkt dat uh, het eigenlijk nooit gebeurt dat die uh, chemische wapens... ...in een oorlogsgebied moeten worden ontmanteld, moeten worden vervoerd... ...en vervolgens naar een haven moeten worden gebracht waar ze worden vernietigd. Dat is natuurlijk dus ja. echt een logistiek gevaarlijke operatie. Dus mm -hmm. er valt wel iets voor te zeggen dat het, uh, dat het niet allemaal op schema ligt. Maar, uh, en dat zegt Sigrid Kaag ook, uh, het is nu wel echt tijd dat we een beetje tempo gaan maken. Ja, even naar iets anders. Heeft, heeft U heeft er ook over gehad hoe zij kijkt als hoofd van die OPCW-missie... ...naar de houding van Nederland tegenover uh, Syrië. Ja, ze was, uh, nou, was in ieder geval heel duidelijk over de Nederlandse bijdrage aan haar missie. Ze was uh, enorm dankbaar voor uh, de financiële middelen die de Nederlandse regering ter beschikking heeft gesteld voor de uitvoering van de missie. En de regering heeft ook een uh, uitstekende diplomaat, Lars Tummers, uh, begreep ik, ter beschikking gesteld. Dus, dus over de Nederlandse regering alleen maar log. Uh -huh. De actuele situatie, kon ze daar iets over vertellen? Want hoe gaat het met de burgeroorlog? Ja, nou dat gaat natuurlijk niet goed. En dat is ook wel een beetje het cynische natuurlijk. Dat de, de aandacht van de wereld nu gedeeltelijk gericht is op die chemische wapens. Uh, terwijl, uh, ja, oké, okay, de vernietiging daarvan is belangrijk. Maar wat is urgent en belangrijk? Ja, die chemische dat is het lijden ja, van die mensen daar enigszins verlichten. En als je dan ziet dat op het gebied van de humanitaire hulp... Uh, ...Rusland een resolutie in de Veiligheidsraad betocht... ...waardoor er nog steeds geen humanitaire hulp in heel Syrië terechtkomt... Uh, en we worden opgeschreven met helaas maar een, een, een deelakkoordje waardoor 3000 mensen in Homs uh, toegang krijgen tot hulp. Ja, dat is natuurlijk een echte kwestie uh, die eigenlijk veel meer politieke aandacht zou moeten krijgen dan deze chemische ontmanteling. Ja, absoluut. Hartelijk dank Sjoerd. Sjoerd over Homs gesproken. Daarover spreken we straks met Sander van Oren na drieën. Zeker. Um, we hoorden net. Uh, we hadden natuurlijk hier aan tafel de discussie over uh, Hennis en Plasterk... en over het afluisteren en de metadata en al dat soort zaken. We hoorden net uit de persconferentie in Den Haag... die dit keer uh, van vicepremier Ascher kwam... dat um, er is een hele goede sfeer is tussen uh, mevrouw Hennis en meneer Plasterk. Dus dat is wel heel fijn nieuws natuurlijk. Zeker in ja, opmaat naar ja, dinsdag ja. En in opmaat oh, naar het... Volgende onderwerp. Ja, dat is Want, Sorry, wat, ah, ja, wat je zou je niet? weet Of doen? het kan leiden tot misschien wel een serenade. Weet. Van uh, de heer Plasterk aan mevrouw Hennis. Nou ja, voordat we daar verder over gaan filosoferen en fantaseren, laten we dat eigenlijk maar niet doen. Roy Angelo, welkom. Dankjewel. We hebben al een paar keer gehoord vanmiddag, en dan hebben we steeds gezegd van ja, we gaan het over serenades hebben. Wat is nou een echte serenade? Een echte serenade is een, laat ik het zeggen, een een, een liefdesbetuiging, een gezongen liefdesbetuiging aan je geliefde. Het die... komt uit de tijd van de hoofdse liefde. Uh, Wat was dat ook weer? Hoofdse liefde? Ja, de tijd van de hoofdse liefde. Nee. Waarin... Uh, uh, goed, daar gebeuren een hoop dingen die niet mochten gebeuren. Uh -huh. Op hoofdse manier. Ja, ja. Ja, maar vooral in geschrift en gezang. En, en niet zozeer in de waarlijke... Het consumeren van de het, het vreselijke zin, zin is ja. woord. Nou, weleens. dat gebeurde wel degelijk. Ja, toch wel. Voor zover ik, ik weet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar, maar niet van onder het balkon met ja, de gitaar. Maar In het was het natuurlijk allemaal geheim blijven. Ja, precies. En, ja, ja. en misschien ook wel op het balkon. Ik weet het niet. Ja, maar Serenade, je, je, je associeert het meteen met ja, inderdaad, een, een, een gitaar, een gitaarfilm met mooi zingen. In ieder geval ja. niet met de Hollandse cultuur, zou ik maar zeggen. Nee. Het, het, het, eh, jullie noemen mij serenadezanger. Ik ben operazanger. Mm -hmm. Oké. Okay. Een van de Blijbaar. dingen natuurlijk uit de opera uh, is dan een, uh, een serenade. Mm -hmm. De beroemdste, uh, die uit Don Giovanni, is dus direct die mijn soort, favoriet, ja. maar een, uh, de, uh, de kleine serenade van, van Don Giovanni. Mm -hmm. Maar een serenade, prachtig, toch? Ja. En, maar, maar, maar, dat is dan een bekend stuk, hè? dat wordt prachtig, maar zeg maar. Ja. En je moet een serenade ook dedicated... Voor die, verliefd, voor die geliefde maken. Iemand kan jou inhuren, neem ik aan... om een, om een, serenade, een serenade te komen ja. brengen. Zing je dan alleen maar een stukje Don Giovanni? Of zeggen van nou, ze heet Marietje ten, ten berg. En ja. Uh, ja. Uh, ze, heeft bruin, ze heeft blank, lang bruin haar. En ik vind dat het mooiste meisje van de hele wereld. Zing je daar dan over? Nee, dan, nee. ik zing mijn serenade. Okay. En breng eventueel, indien gewenst... breng ik een boodschap over. Ik kan okay. een envelop zijn. Kan namens iemand een roos aanbieden. Kan... Hm. Goed, wat dan ook. Uh, nu natuurlijk met Valentijnsdag voor de deur is dat een actueel iets. Ja, het is een drukke tijden uh, aan de brand. Maar het kan natuurlijk het hele jaar door. Het kan hm. dat je, je je moeder in het zonnetje wil zetten. Of je wil, nou goed, wie dan ook, op een echt authentieke, mooie, leuke misschien ludieke wijze. Ja, in een, in een prachtig pak. Hè? Want voor de mensen die toevallig niet uh, voor de webcam ja, dus het, zitten vanmiddag... Als je mijn Giovanni gaat, is een heel mooi... serenade zingt, dan in pak. Ja. Het oh, kan ook wel een andere serenade denkbaar is een beetje een moderne een, een een Venetiaans, mag ik het zo noemen in ieder geval. Want het zit er met, met wat kant. En... Ja? Ja. ja, ik noem mijn Giovanni-pak. Ja. <laughs> dus dan kom je in vol ornaat dan en dan doe je de serenade. Ja. Uh, uh, worden mensen dan nou verrast? Of weten ze het stiekem wel? Nee, tuurlijk moet het een totale verrassing zijn. Ja? Ja, echt overdonderd. Je moet even het gevoel hebben. Het leukste is dat een, een dame... Nou goed, ik zeg maar even een dame dat, ze dat, dat haar dat overkomt En dat ze... Even dat ze, dat ze denken, wat gebeurt me nu toch, in godsnaam... als een vent die zo ineens van het operatoneel gelopen komt... en dat ze zichzelf later nog even in de arm knijpen... Van, heb ik dit nou daadwerkelijk meegemaakt, ja, ja. daar nou op weg? Oké, okay, maar dan nou kom jij daar op de, op de, op de uh, uh, louis armstrong raden 3285 in Almere... waar ja. alles, alles in drie stemmige, vijftig tinten grijs zijn. En dan moet je zo'n mevrouw gaan toezien. Ja. Je voelt dat dan anders dan onder een balkonnetje op de Herengracht? Hmm. Heel eerlijk, ja... ja en niet iedere situatie. Leent zich ook voor. Ik bedoel, ik moet ook een klein beetje voorinformatie hebben om te weten van of mijn serenade, nou goed, of ik daarmee dermaten raak kan schieten, als dat ik hoop, wens, wil. Want gaat het ook wel eens mis? Ik bedoel, in, in de, zeg maar, uh, strips en zo zie je dat er dan bloempotten naar beneden ja. gegooid worden. Dat heb ik ook ja. tegen ja. nog Geen bloempotten dak gehad. Nee, nee, toch nee maar het duurt het ook wordt niet wel zo elke lang. Keer op prijs als, misschien geteld. als ik langer zou zingen dat, dat die bloempotten zouden komen, maar voor die tijd ben ik weg. Ja. Ja. is Nederland een serenade? Zoals weet, loopt het nee. altijd goed af. Want ik kan me ook voorstellen dat er iemand We die al heel lang die ene mevrouw probeert te krijgen en die mevrouw die moet er niks van af weten en dan, dan sturen ze jou. En dan... Nou is mij niet nee, gebeurd. Elke nu keer... wil ik ook, moet ik ook zeggen dat ik niet precies weet wat er gebeurt vijf minuten nadat ik verdwenen ben. <laughs> dus lots of things dan passen op. Ja precies. Maar is ons land een signale Nee. Welke nee, gaan we veranderen welke landen wel in, de, in Europa Italië natuurlijk ah, eh? Ach nee maar eigenlijk ik zeg nee ik bedoel, eigenlijk is Nederland daar ook best geschikt voor ja. ik, hoeveel meiden heb ik vroeg niet horen zeggen ah oh, wat zou ik het leuk vinden als voor mij ooit een keer een echte serenade gezongen werd ja. uh, dat doe ik dan ja dat is natuurlijk dat is natuurlijk mooi wat voor repertoire behalve Don Giovanni heb je allemaal zo in het ik zeg alle talen alle latino talen uh, uh -huh. maar nogmaals die Giovanni serenade is de enige echte Echt, echt, echt, echt. Het andere is dat je een mooi lied voor iemand zingt. Dat is ja. natuurlijk ook leuk. Wat kost een serenade als we hier duren? Nu... Dat is helemaal niet relevant. Het gaat om wat ik nee, heb gevoel wat je daar nou is. Maar de serenade zou ik wel is... toch met verhalen we bij beetje. Schreintje. Een schijntje. Oké. Okay. Maar met, met, met, met ex of voorreikelsten erin? Of ga ik dat later. Hangt het ervan ja, af? Het of maakt voor wel uit of ik hier op de Amsterdamse graag moet zijn. of dat ik ervoor naar Maastricht moet. Ja, precies. Dat is dus wel het geval. Ergens anders in de wereld. En laat je het niet een beetje afhangen van of het echt werkt. Of die serenade er niet goed aankomt de geliefde echt geliefd blijven. Ja, degene die je benadert, daar merk je eigenlijk gauw genoeg aan wat voor setting die in zijn mm -hmm. hoofd heeft om het, om het leuk te maken. Ja. Weet je we willen wat? er heel graag naar luisteren. Ja, nou. ja we willen het beleven. Una serenata. Ja, zie. Ja. Ja, si. Una serenata. Parla signora bosma. Par ja, ons allemaal. De microfoon van Ricky Cola, die stelt ze er ja, ja, ja, ja, ja. graag ter beschikking. Ja, Ooit toegezongen, Ricky? Uh, bij wijze van serenade? Nee, ik denk Suzanne dat jij dat gewoon doen. Ja? Nou, bij deze De microfoon moet wel een beetje aan, denk ik uh, Voor Suzanne doen we hem vind ik. Wat vindt u, dames en heren, Suzanne? Of Ricky? Oh, uh, oh we maken we er een battle van ja. Heel leuk De vieni la finestra oh mio tesoro devienne la MUZIEK ja, Het begint een beetje gênant te worden. De meneer gaat op zijn knieën. Maar ik vind het wel leuk. Niet. U kunt dit ook op onze webcam volgen, eenvandaag.nl Roos. Is een Roos. Van Roya. Fantastisch. een serenade zingen is één ding, maar ik kan je vertellen, Bas, toegezongen worden, dat is, is ook nog wel een heel ding. Ja, nee, maar het is ook wel... Ja? Is uh, het, ja. deed het je wat? Ja, absoluut. Ja. Maar is het nu gewoon dat je denkt, je wel een echte man, hij zingt opera's voor me. Hij zingt prachtig en ja. hij ziet er schitterend uit. Dat is wel waar, ja. Ja. Maar we gaan weer gewoon naar het werk, hoor. Ja, we gaan Ja, praten. Ja, we zitten en, er en, In de uh, Kroden-Amschland, <laughs> En u bent welkom. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij wonder hoe het met de taal staat. De Olympische Winterspelen mensenrechtenvrij. Hoe bedenkt u zo'n zin? Komt die ook uit uw hart? Ja, die komt zeker uit mijn hart. Radio 1 heeft een taalprogramma. Nee, ik ga niet uitkijken naar, uh, voor wat ik zeg. Ik neem geen blad voor de mond aan. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Wat je moet doen is nadenken over taal. Morgenochtend tussen elf en één. Met Frits Spits. Mooie taal, daar zijn wij gek op in de taalstaat. Taalstaat op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij blijven taalstaat.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 Elk wintersportseizoen regelen verzekeraars zo'n 100 vliegtuigen om pechvogels weer veilig thuis te brengen. Kijk op fijn zijn.nl. Deze winter exclusief bij Trouw. Tien veelbekroonde films die je raken. Koop morgen Trouw en ontvang de eerste film, Das Leben der Anderen, gratis.